4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Italiaanse politiek heeft geschokt gereageerd op de bomaanslag... bij een modevakschool in Brindisi. Daarbij kwamen 16-jarige studenten om. Zeven andere mensen raakten gewond. Premier Monti zei dat de Italiaanse overheid alles zal doen... om deze criminelen aan te pakken. Geweld, onder meer van de maffia... mag volgens Monti nooit meer de overhand krijgen. De modevakschool waar de bomaanslag plaatsvond... is vernoemd naar de vrouw van anti-maffiarechter Falcone... Het is de komende week twintig jaar geleden dat het echtpaar door de maffia in hun auto werd opgeblazen. Bij het Griekse eiland Sakintos is een Turks vrachtschip gekapseisd. De kapitein is daarbij omgekomen en drie van de overige negen bemanningsleden worden vermist. Alle opvarenden zijn Turks. Het schip met olijfpitten aan boord voer op de Ionische Zee toen het kapseisde. Vermoedelijk kwam dat doordat de lading in het ruim begon te schuiven. Hoe dat kan is onduidelijk. Volgens de Griekse kustwacht waren de weersomstandigheden goed.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 De Syrische staatstelevisie heeft beelden laten zien van beschadigde gebouwen, kapotte auto's en gekantelde vrachtwagens. De hockeyvrouwen van Den Bosch zijn voor de veertiende keer in vijftien jaar landskampioen geworden. Het tweede duel met Laren in de best-of-three finale eindigde in 1-1, waarna Den Bosch in de shootout de overwinning pakte. Het weer vanavond droog, morgenochtend bewolkt, in de middag zijn er opklaringen, in de binnenland kans op een onweersbui. De temperatuur ligt morgen tussen de 18 en 24 graden.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 Nog een half uurtje hier onder de parasol in de Amstelhoff-foyer van Carré. Dan mag ik naar buiten. Heel fijn. Uh, dit half uur kunt u onder andere verwachten. Uh, ik hoop dat ik Frank Grote van der lijn krijg straks. Die, uh, die is onderweg voor Kees de Jonge. voorstelling die hij met de kift uh, maakt. Uh, Patrick Stoof die, uh, is degene die bij ons de 80 seconden latent talent gaat introduceren. Bel nog eventjes over de, de, de, ja, over, over de kunstdraaien en dergelijke allerlei tentoonstellingen. Uh, en verder zo dadelijk de virtuele verdienen met Jos T. Maar eerst even... Uh, uh, Erik de Vloed. Want een theatermaker die in deze tijd geld teruggeeft aan bezoekers, die, ja, die daar moet een draadje los zitten. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. En jij gaat vanaf volgende week, doe je dat? Hè? In de voorstelling, ik wil mijn geld terug. Ja, precies. Uh, we, hebben, we hebben Vanaf volgende week hebben we uh, 20 avonden voorstelling. En op de allerlaatste avond, en dat is de voorstelling die wij uh, op Oerel houden, uh, hmm. wordt uiteindelijk duidelijk wie zijn geld terugkrijgt. Want ik krijg uiteindelijk maar één bezoeker zijn geld. Dat is zo zoveel draadjes zitten niet los oh. in mijn hoofd. Maar dan krijgt één persoon krijgt wel werkelijk 2500 crisiscompensatie terug. Wow, dat is heel veel. Ja, maar dat is een bedrag wat eigenlijk gebaseerd is op een berekening die we hebben gedaan van al het geld dat wij als Nederlanders allemaal nog per persoon goed hebben van onze banken. Want dat is eigenlijk precies het probleem waar het natuurlijk heel die voorstelling om draait. Is dat er de afgelopen jaren miljarden steun aan banken is gegeven in heel Europa. is dat 4,5 biljard zelfs. En in Nederland ook meer dan 100 miljard steun. En dat geld is eigenlijk nog steeds niet terug. En tegelijkertijd die banken, zitten die banken nog steeds te werken op precies dezelfde manier als ze voor de crisis bezig zijn geweest. En waardoor ja, dus dit de... probleem nu ontstaan is. Ja, dus, en dus nu de uit woede ontstaan deze voorstelling. Ja, eigenlijk wel. Ja, die die die woede is gaandeweg ook heel al researchend naar dit probleem ontstaan. Want eerst wilden wij gewoon een voorstel maken over de crisis. En hmm? eigenlijk kwamen we er gedurende onze research achter... gewoon waar het toch ook weer het probleem van die hele crisis is. Kijk, we praten nu over Euro Europa, over Griekenland, over de overheid. Alsof dat het probleem is. Maar ja. het probleem waren die banken. En die banken en het bedrijfsleven dus. En het hele discours lijkt helemaal ontzettend te zijn opgeschoven... van die banken en het bedrijfsleven, waar het probleem was... nu ineens naar alsof de overheid het probleem is. En ja, je... eigenlijk willen we met deze voorstel weer... een heel klein beetje proberen dat discours terug te schrijven naar die banken, waar echt het, probleem, het kernprobleem zit. Ja, Dat betekent dat je de bank ook in je voorstelling gaat betrekken? Of hoe moet dat ja, voor Ja, we zien? gaan inderdaad met, met, met de voorstelling die een soort, voor, het is een mix van een voorstelling en een talk radio programma, eh, dat ook live eh, op internet te horen is, eh, ja. maar we ook live eh, contact gaan leggen met bankiers of met mensen die weten waar ons geld gebleven is, of met politici die banken steun hebben gegeven en daar nogal onzorgvuldig mee zijn omgegaan. Eh, we gaan dus steeds live contact zoeken met de mensen die weten waar het geld gebleven is en dat we proberen op die manier terug te krijgen. En, en die mensen die weten ook dat jullie bellen of is dat een verrassingstelefoontje? Dat is deels verrassingstelefoontjes zijn dat. Maar er zijn dus ook deels wat... mensen die, de, die, die we eigenlijk al geïnformeerd hebben om ze zeker aan de lijn te krijgen. Zodat er niet stuit op voice -mails en uh, op nee, nee. Dus Wouter Bos die kan een telefoon verwachten bijvoorbeeld of niet? Ja ik denk het wel. Ja of is hij ingelicht? Hij is nog niet ingelicht, maar we, nee, we zijn nee. het proberen aan hem, want we hebben we spelen van, vanaf aanstaande dinsdag tot en met 24 juni. Dus we hebben nog een hele periode gegaan om en we zijn ja we zijn verzekerd om plan om al die mensen aan de telefoon te krijgen. Ja, met een bus ook hè? Want jullie gaan echt uh, ga je ook de echte de, lang, de, de banken langs. Nee, we gaan niet de banken langs. Uiteindelijk we staan met die bus steeds meer in de stad... ...omdat we vooral het publiek eigenlijk, de mensen... De, ...natuurlijk in die bus willen krijgen... ...om uh, uh, te, ja, te, te betrekken in de problemen en uh, die... die, die uh, te wijzen waar het probleem ligt. Dus de, de, het is een, een voorstelling die vier uur lang op een plaats staat, steeds midden in de ja. stad. Eerst in Utrecht, daarna naar Amsterdam, daarna in Leiden, daarna op Oerol. Uh, het duurt vier uur, maar mensen kunnen steeds een één uur kijken en één uur ja. talk radio show mee, meemaken. En het laatste uur gaan we wel rijden, maar dan gaan we naar een geheime actielocatie. <laughs> En, zeg, en, dan en dan kan nog kan eigenlijk die... de apotheose van de voorstelling plaatsvinden. Ja, en, en, en diegene die, uh, die, die dat geld terugkrijgt... dat weet je dus pas aan de eind van de hele serie van Ja, maar mensen kunnen echt nog... Brieven insturen. Inmiddels hebben we eigenlijk al uh, tientallen brieven ingekregen van mensen die zichzelf de eerste crisis-slachtoffer vinden van de hele crisis. Ja. mensen kunnen insturen. Dat zijn echte brieven dus die we ook echt uh, allemaal lezen. En, ook, uh, en uit, uit, in elke stad zijn er dan drie finalisten. En die drie finalisten uh, strijden ook elke avond om de gunst van het publiek in de Dus het publiek kan meestemmen wie van deze drie finalisten de allererste uh, crisis-slachtoffer is. En dan ja. komt er uit elke stad één stadsfinalist uh, stads uh, die uiteindelijk in Oer rol uh, in de grote finale gaat. En het is dus echt ook geen ludieke actie. Dus het handje komt die 2500 mee naar huis. Ja, het is ook een, een, een, een, ja, een, wat ik zeg, uit boosheid geboren. Ook met een, uh, het, is, het is om te lachen, maar ook wel met een serieus ondertoon. Dus. Ja, kijk, The forcing is een wervelende talkshow, een, een mm. talk radio show. Met, kijk, het Asco Schoenberg-ensemble zit erin, een van de beste ja. nieuwe muziek ter wereld. Maar die spelen in onze show spelen zij jingles en uh, top 2000 hits. Dus ze spelen niet hun Eigen, eigen repertoire. Nee. Maar ze spelen met hun eigen, wel hun eigen ambacht. Spelen zij die jingles. En het is een ontzettend wervelende show. Met, met uh, inbellers, met ingezonde brieven, met uh, uh, stand-up comedy uh, uh, verhalen. Um, maar uiteindelijk gaat het wel, hebben we wel een, inderdaad een serieus onderwerp te pakken. Want ja. kijk, ja. het gaat echt enorm fout met de, met de economie nu. Met de, als je net weer de nsc ja. even gelezen en ik, <laughs> ik ben er eigenlijk helemaal weer gedeprimeerd erover. Maar nog. We mogen om deze actie de komende maand op te zetten. Ja, dat nou klinkt goed. Heb je wel radioervaring? Uh, nee, nou ja, uh, nee, eigenlijk niet. Maar uh, ja, dat... we, we zijn het ontzettend aan het uitvinden. En uh, ja. het, het, het, het is wel echt radio. Dus uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt als je het luistert. <laughs> ik ga luisteren. Het is, want het is ook echt uh, te volgen via de radio. Ja, dus, dus daarop op internet. Dus uh, uh, okay. www.veenfabriek.nl. Uh, daar ja. is een stream van, op internet, een internetstream die elke avond live te volgen is. Of okay. te volgen, dus. Ik ben, ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel succes en veel plezier ook, Erik de Groet. Ja. De voorstelling, uh, ik wil mijn geld terug, is tot uh, 26 mei te zien op, op uh, festivalen aan de werf in Utrecht. Daarna rijdt de bus nog langs Amsterdam, Leiden en Oerl dus op Ter Schelling. En kijk voor de data en locaties op uh, www.veenfabriek.nl De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week? Uh, mijn naam is Jos Stie en ik ben theatermaker. En hij is bezig met een succesnummer. Voor de tweede zomer op rij hij de opera Orfeo et Erudice in de tuin van het paleis Hoesdijk. En dat hebben we allemaal te danken aan dirigent Hoijte Pruijksma. Toch, toen Hoijte Pruijksma met, met, met, met deze opera naar mij toe kwam. heeft hij mij die laten horen op het water. En, en zei: Jos, deze muziek moet op het water een keer uh, worden gespeeld. En deze opera zou eens een keer op het water moeten worden uitgevoerd. Nou, dat is al meer dan tien jaar geleden. Daar ben ik al heel lange tijd mee bezig. Maar het is ook echt zo. En toen we ook nog eens deze koninklijke locatie erbij kregen... Uh, de vijver van het paleis Hoesdijk... en de opera is gemaakt in opdracht van de koninklijke familie in Wenen... kwam ook nog eens de geschiedenis van een koninklijk huis erbij. En het is een soort... Uh, ja, iets, het is heel bijzonder om te voelen dat het ook echt klopt... en dat, dat het alsof het hiervoor echt gemaakt is. Theater op een plek waar de hele koninklijke familie menig voetstap heeft liggen. Toch heeft voor zover bekend geen enkele oranje... de voorstelling vorige zomer tot nu toe bezocht, toch? Jammer. Volgens mij niet. Hmm. Dat verbaast me wel een beetje. Ik zou het geweldig vinden als zij deze opera op deze manier uh, ook meemaken. Vooral ook omdat natuurlijk de geschiedenis van onze koninklijke familie... daar ook uh, op een, denk ik, hele mooie manier een, een rol in speelt. Dat zou ik heel graag willen laten zien. Nou ja, misschien wel dit jaar. Al was het maar vanwege die ene betoverende scène. Ik kan, kan, kan het nu wel zeggen. Vorig jaar ja. heb ik dat heel erg uit het nieuws gehouden. Maar iedereen weet het nu inderdaad wel. Maar bij, bij, uh, uh, de godin van de liefde, Amor. is, is bij ons een, uh, een. lijkt wel heel erg verdacht veel op een van de beroemdste bewoners van dit paleis. Namelijk Prinses Juliana. Ik ben daarmee opgegroeid met Prinses Juliana. Voor mij is deze opera ook wel een beetje een ode aan haar. En ik, ik ken die hele beroemde foto van de fiets: dat zij fietst. Oh, door de duinen, denk ik. En ik heb altijd gedacht, zij zou over het water moeten fietsen... en dan keurig die aria moeten zingen, de beroemde aria van Amor. Dat is altijd mijn grote wens geweest. Ik heb altijd tegen iedereen gezegd, voor de rest geloof ik het wel... maar als we dat voor elkaar krijgen, dan komt alles bij elkaar. Nou, dat is ook gelukt. Zij zingt, fietst uh, vanuit, zou ik bijna zeggen... de huiskamer van Paleis Hoestdijk richting publiek. Dat is meer dan 400 meter. En zo lang duurt die aria. Dat is elke keer weer uh, pure magie. Magie die u zelf kunt ondergaan met de muziek van Von Gluck erbij. Vanaf aanstaande vrijdag tot en met eind juni. En laten we hopen op goed weer. Kijk op de site deutrechtse spelen.nl. En dan nog het voorwerp dat Jos die voor de virtuele verdiener heeft uitgekozen. Wat is dat Jos? Ik heb een... een voetbalshirt gekozen. Dus je vragen: wat, wat, wat, wat moet dat nou? Nou, uh, meer dan, uh, ik denk ongeveer 17 jaar geleden 1995, heb ik mijn eerste grootschalige voorstelling in de buitenlocatie. Was in een voetbalstadion. Samen met Daan, de toenmalige trainer van Heerenveen, hebben wij het leven van Abe Lentstra nagespeeld, maar ook nagevoetbald. Dat was een combinatie van 11 doelpunten uit een legendarische wedstrijd tegen Ajax in de 50-jaren, waarbij Heerenveen onder leiding van Abe net won met 6-5. En uh, dat hebben we gecombineerd met een uh, uh, hele bijzondere scènes. Gewoon in dat voetbalstadion waarvan je van voetballicht naar theaterlicht ging. En ik denk, je meer met 500 mensen hebben dat gedaan. En samen met Foppen de Haan. En toen kreeg ik, uh, bij de laatste voorstelling kreeg ik... en uh, dat is toch wel een soort jongensdroom... kreeg ik dat voetbalshirtje met de handtekening van Foppen. En dan voelde ik me toch eventjes uh, die uh, voetbalheld... We renten ook met, met z'n allen in een soort ronde rond dat veld. Het stadion was ook helemaal uitverkocht. Ja, dat is wel een, een gelukschalig moment. En dat shirt hangt in mijn werkkamer, daar kijk ik altijd nog naar. Het is het begin geweest van uh, een aantal grootschalige voorstellingen. Met voor mijzelf persoonlijk op dit moment, uh, artistiek gezien, absoluut hoogtepunten: Orfeo, uh, het in, in hier op Soestijk, waar alles eigenlijk bij elkaar komt. Ja, en dat shirt dat, uh, laat Jos u graag zien terwijl hij ronddobbert in de vijver van Soes Soesdijk. Het filmpje staat op onze site opium.afro.nl, uh, uh, ook op Facebook en op YouTube. Hans bij de Afro is het kanaal waar alle virtuele vitrinefilmpjes filmpjes bij elkaar staan. Dit is opium. Kunstbeurs Art Amsterdam gaat dit jaar niet doorwegens gebrek aan belangstelling bij galeriehouders. Dat heeft de organisator De Rai bekendgemaakt. Art Amsterdam is de grootste beurs voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland. Uh, veel galeriehouders waren boos omdat sommigen veel zouden moeten betalen voor een stand. Uh, veel meer zouden moeten betalen voor een stand dan anderen. Uh, u hoort Rob mallers van uh, Galerie Serieuze Zaken. Je kon er toch niet met goed fatsoen gaan staan? Als je, uit, je uitverkoren was, kon je daar niet staan. Want dan kreeg je allemaal commentaar van iedereen en alles de hele tijd. Van, nou, nou uh, je, je staat hier lekker gratis op de beurs. En de mensen die dus niet uh, uitverkoren waren... Die, die zitten daar met een zagrijnig gezicht... want die hebben er 12.000 euro betaald voor hun stem. Ja, aan de lijn heb ik uh, Art Amsterdam-directeur Edo Dijkstraars. Meneer Dijkstraars, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt het een beetje, het beeld wat uh, Rob Mallers schetst? Um, het beeld dat uh, de heer Mallers schetst is een beetje ongenuanceerd. is een beetje ongenuanceerd. Dus het klopt niet dat de ene wel betaalt en de ander niet? Nou, het was zo dat wij hadden een, een geheel nieuw concept... voor de herstart van de beurs... 2012 moest echt een nieuw begin worden voor Art uh, Amsterdam. Ja. We hadden dus een uh, andere datum, een andere locatie, een hele mooie hal in uh, Amsterdam Noord. Uh -huh. En ook een uh, compacte beurs, een kleinere beurs. Ja. En de reden was eigenlijk omdat wij wilden de beurs uh, kwalitatief uh, een zetje omhoog geven. Ja. En uh, meer internationale verzamelaars en publiek trekken. Uh -huh. En daartoe hadden wij een, uh, een concept bedacht waarbij we een aantal galeries die. Nou ja, Exemplarisch genoemd kunnen worden voor die nieuwe koers. Die waren geselecteerd, die mochten een buitenlandse gast meenemen. En uh, nou ja, dat, dat is het concept waar de heer naar refereert en uh, wat bij hem niet goed viel. Ja, maar even, want nu heb ik nog geen antwoord op de vraag of de ene wel moest betalen en de ander niet. Uh, de buitenlandse gasten, en daarom heet het ook gasten, mochten mm -hmm. voor niets staan. Ja, ja. En er is betaald gewoon. Ja, ja, ja. En, en maar was, er ook, was er wel genoeg animo om, uh, om mee te doen? We hadden uh, absoluut een hele hoop support. Dat heb ik ook wel gemerkt afgelopen week. En nou. alle steunbetuigingen die via mail en sms zijn binnengekomen. Maar helaas niet voldoende aanmeldingen. Nee. In ieder geval niet voldoende om uh, te zeggen we kunnen door. Ja, dat is uh, jammer hè. Dan wil je iets uh, opnieuw, uh, ja, nieuw leven inblazen. Dan gaat het niet, uh, komt het niet van de grond. Ja, dat is een bijzonder spijtig. Ik, ik, uh, ik vind het zelf ook al heel erg zuur. Ik heb drie jaar uh, aan die beurs gewerkt. Eerst twee edities pin uh, ...daar toen al wat uh, veranderingen doorgebracht in het concept. En dit moest echt gewoon de nieuwe start worden. En nou ja, we waren allemaal erg enthousiast over de nieuwe plek en het nieuwe concept. Ja, en dan ja. is het toch wel heel spijtig. Dat het ja, maar goed, als er te wordt. weinig animo over is, dan is het misschien het concept niet, uh, niet geslaagd. Nou, ik denk niet dat het alleen het concept is. Want we hebben natuurlijk wel uh, iedereen, waarvan we denken, nou die zouden erop moeten staan... Mm -hmm. En de meest gehoorde reden die, uh, die wij terugkrijgen was uh, puur financieel ook. Ja, het, is, het gaat ja. heel erg slecht in de, in de Galerie -bouache. En dat heeft, uh, het gaat natuurlijk de hele economie niet zo best. En dat heeft zijn weerslag in de, in ja. de Ik Ik uh, We vroegen Rob je ook nog even of je het nou een aderlating vindt voor de kunstwereld in, uh, in Nederland. Nee, natuurlijk niet. Nee hoor, wat die doet nu gewoon mee met uh, de kunststraai. Die uh, begint eind mei in de raai. De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Uh, <laughs> uh, dat is, hij, is, hij is weg, Edo Dijksterhuis. Zou u geschrokken zijn van Rob Malach? Nee, toch? Nou ja, in ieder geval. Uh, uh, die, die, die, die, ja, misschien dat er volgend jaar dan wel weer een art Amsterdam uh, gaat plaatsvinden. Hoewel, als je er drie jaar aan hebt gewerkt en het is niet van de grond gekomen... dan denk ik dat je het misschien toch iets anders moet gaan doen. Anyway, wordt vervolgd, ongetwijfeld. Uh, dan gaan wij naar de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een talent de gelegenheid om in 1 minuut en 20 seconden iets heel moois neer te zetten. In de 80 seconden van vandaag een vrouwelijke theatermaakster. Ze won in 2011 de juryprijs op het Café Theaterfestival in Utrecht. En nu staat ze zomaar een jaar later in Carré. En acteur en uh, uh, wie is de mol winnaar van 2011? Patrick Stoof, die beveelt haar bij ons aan. Danielle Schel, die heb ik voor het eerst ontmoet... Uh, bij de Open Bak, het Theater Engelenbak in Amsterdam. Want dat presenteerde ik toen natuurlijk toen haar aankondigen. Toen kwam ze op en toen werd ik echt overdonderd door haar persoonlijkheid. Ze speelt in haar voorstelling onderweg een personage... waar je meteen sympathie voor hebt en als kijker alles van wil weten. Uh, Danielle die denkt ook heel theatraal... en dat heb ik wel eens vaker uh, anders gezien bij beginnende theatermakers. En ze is grappig, dat is ook heel belangrijk. Maar zij gebruikt de grap nooit als doel, maar als middel om een goed verhaal te vertellen. En dat kan ze. Danielle Schel is echt een meesterverteller. Ga dat zien en laat u overtuigen. De 80 seconden. Van... Ja, gaat dat doen. Hier is ze, Danielle Schel. Ik kon het niet bevatten, er met mijn hoofd gewoon niet bij. Ik zie jou ons nog kerven in de bomen Daar staat je naam zo mooi, mijn lief O, oh, zo mooi naast die van mij Oh, er zou aan ons toch nooit een einde komen Dat was het plan Dat ik zo lang zo kortzichtig was Pas toen ik haar berichtjes las Vam ik achter het bestaan van jouw affaire? En ik denk achteraf gezien, jij en ik hadden misschien ook geen ruzie moeten maken in de sterren. De Het spijt me, het spijt me, het spijt me zo. Voor wat ik in jouw rug heb gezet. Danielle Katharina Schel. Danielle Katharina Schel. Kom even aan tafel zitten. En dan kun je meteen ook even zeggen wie jou zo virtuoos op de piano heeft begeleid. Ja, dat is uh, Matthijs Verhallen. Matthijs Verhallen. Goed, um, uh, yeah, de, de, de, de, de, de prachtige woorden die uh, acteur en uh, mol van 2011... hij was niet winnaar, maar hij was mol, Patrick ja. Stoof uh, uh, sprak. Uh, dat dat spreek, spreek je wel aan, ja, neem ik uh, aan. Dat, ja, dat is slovend, daar ben ik heel erg blij ja, mee. Ja. Ja, heel mooi. Ja, ja. De, de ervaringen uh, of, of de, de onderwerpen voor je liedjes... zijn dat eigen ervaringen? Dit is, een, is dit een mooi liefdesverhaal wat triest is geëindigd? Um... Nou ja, het heeft al, altijd wel een kern in mij, laat mm. ik het zo zeggen. Yeah. Um, maar dit komt eigenlijk meer voort uit het karakter... dat ik in de voorstellingen onderweg neer heb gezet. En dit liedje is er later aan toegevoegd. Um, en dat is een karakter dat vooral de schijn uh, heel erg ophoudt. De schijn van het goede leven en uh, ik en mijn man, we hebben het heerlijk voor elkaar. Maar daaronder ligt gewoon een heleboel ellende en... Uh, ja burgerlijke saaiheid. Hmm. Ja. Is, is er een, een, een groot voorbeeld wat jij voor ogen hebt? Iemand die, van wie je denkt, ja, dat is een, een soort of die, die ik wil benaderen? Of um, heb, ga je zo je eigen koers dat je dat vooral niet wil? Nou, ik laat me wel uh, beïnvloeden. Ik, hmm? ik, ik, ik kijk heel veel cabaret. Ik vind uh, ja, Brigitte Kaandorp helemaal te gek. Ja. Um, ik hoor Milou Frenk ook een beetje. Zo. Ja, ja, dat vind ik ook. Uh, ja, maar wat ik wil zeggen is... Um, uh, dat cabaret, als mensen mij cabaret noemen... dat vind ik soms moeilijk. Omdat um, als mensen naar de voorstelling komen... echt alleen maar om te lachen... Dan komen ze teleurgesteld dat denk ik, naar buiten. Ja, Hoe is... wil je het zelf noemen? Ja, het blijft theater. Komisch theater. Maar komisch met een uh, snoeiharde lijn eronder. Nou, mooie samenvatting. Dank ja. je wel. Okay. Succes. Uh, je wel. Voor meer informatie over deze theatermaakster... Uh, www.danielleschel.nl. Dank, Dank je wel. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met Frank Groothof. die is onderweg naar het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Of, hij, of hij is daar misschien zelfs al aangekomen, dat kan. Want hij speelt daar vanavond al om zeven uur de kinderrockoperaar Kees de Jonge... met de kift naar het boek van Theo Thijssen. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je nog onderweg of ben je al in Maastricht? Ja, ik ben, ik ben onderweg. Nee, ik ben nog niet in Maastricht. Ja. En, en reis jij in je eentje of reis jij met de jongens van de kift in, in de bus? Normaal reden we samen, maar omdat ik uh, ergens anders moest werken... kom ik niet uh, vanuit een andere richting in mijn eentje. Ja, je, je bent al een hele tijd aan het uh, toeren met deze voorstelling. Uh, wat, ja. wat bevalt je aan dat on the road zijn? Wat bevalt me aan on the road zijn? Ja, <laughs> ik weet niet beter. Uh, als je toneel wil maken, ja. dan uh, zul je on, on the road moeten zijn... Dus ik rij al 40 jaar gewoon over de wegen. Ik vind het wel leuk. Ja. Uh, soms is het een kring natuurlijk uh, om ergens op tijd te komen. Maar uh, de gezelligheid om met een groep te rijden ja. en het sociale ervan, dat is wel heel erg leuk. Ja, want alleen in, in, in, in de auto heb jij bepaalde uh, uh, cd's die je draait, muziek die je draait of andere uh, rituelen voordat je straks je kunt transformeren in Kees de Jongen? Nee, we praten over het leven met elkaar, over onze kinderen en uh, wat we allemaal van plan zijn. Dus zit er zit een grote socialiseren. Ja. En als ik alleen reis, kan ik aan het studeren. Dan uh, leer ik uh, mijn volgende voorstelling teksten en uh, muziek. En die heb je dan naast ze liggen op, op de stoel en af en toe kijk je erin? Nee, cd'tje. Oh, ik maak zo. een cd'tje van, uh, van de muziek dan uh, leer ik uh, mijn teksten erop. Ja, dus de, die dus heb je dan... Ik kan heel goed studeren in de auto. Die heb je zelf ingesproken en die hoor je dan terug? Ja. Ah, ja, ja. ja, ja. En, en, en kun je dat even laten horen? Heb je, heb je de radio dat je, me even, dat je je eigen stem kunt laten ja, horen? Ja, ja. ja. Dat moet ik even kijken. Ja, even kijken. Voorzichtig, hè. let even op het kijken. verkeer. Het ja. Frank Groot of die... Kijkt of je nog weet hoe de cd-speler werkt. Vak let op je stuur, hè. Het is druk. Ja. Eens kijken, hoor. Hoe ik het harder krijg. Ja, daar heb je het al. Scène 5 Met muziek. Er ja. is dus, uh, soms een carmen die ik aan het uh, voorbereiden ben. Aha. En dat heb je dan helemaal ingesproken. En ik hoor ook de stukjes muziek. Dus die voorstelling die krijgt al vorm in de auto eigenlijk? Uh, krijg, ja, dan krijg je ideeën. Bijvoorbeeld, ja, dit is een oude voorstelling. Carmen, uh, 20 jaar geleden gespeeld. En die gaat op de, uh, de Biennale Flamengo. In, uh, uh, in januari gaat hij spelen. Dat, ja, uh, als ik dan alleen rijden, ga ik dat faciliteren. Ja, goed. Dus heb je het najaar zoveel. Uh, een première en nog een première heb ik zo druk. Kortom, ga ik dat niet pas Hartstikke druk. Uh, het, het, het, en tot wanneer speel je Kees de Jonge nog? Kees speel ik morgen <laughs> voor, het voor het laatst. Morgen in Amersfoort. Ach, vanavond. En, en, en, en dan nog een paar keer na de ja. vakantie in de uh, reprise. Ja. Maar uh, we hebben de tour erop zitten. Ja. Ja. Nou, het is, het is ook mooi geweest. Het is, het is een hele tijd geweest kun je ja. afscheid nemen van de zwembadpas. Kees, uh, of Kees, Frank. <laughs> Goede <laughs> reis nog. <laughs> Naar Maastricht. En uh, tot ja. een volgende gelegenheid. Tot een volgende gelegenheid. Dag. Ja, dag. Er zijn nog kaartjes voor die voorstelling vanavond in het Theater aan het Of uh, En meer informatie over Frank op www.frankgrootof.nl slash speellijst. Uh, ja, wat, uh, we hebben nog een minuut of drie. Uh, zullen we een heel klein stukje luisteren van de nieuwe cd van Ellen en Damme? Ja, dat is wel leuk. Laten we dat het doen. Het regende zon...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 je zei waar jij kon zetten je tas en wassen je haar en vragen wat nu? Het regende zon. Die Later in straten vol afbraken ga. de regende zon. En zo heet de cd van Ellen en Zo heet ook dit nummer. Op een tekst van Remco Kampert. Zoals ze zich door meer dichters heeft laten inspireren. Mooi, mooi cd. Komende week de Radio 1 cd. Op Radio 1. Dat is logisch. Dat was Opium voor deze week. Straks na half vijf op Radio 1. Het sportforum Dione de Gaaf. Die presenteert wat. Dione, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat ga je doen? Nou, we hebben straks drie gasten. Vaste gast mm. Tom Boot, uh, voetbalcommentator Leo Dries is hier. En oudscheidsrechter Mario van de Ende. We gaan het natuurlijk hebben over het Nederlands elftal. Oranje is nu echt aan het voorbereiden op het Europese kampioenschap. Uh, ja. Champions League finale vanavond. Bayern München-Chelsea yeah. gaan we het over hebben. Uh, hockey is bezig. Strijd om het landskampioenschap bij mannen en vrouwen. Mm. En uh, de wielrenners uh, hebben een hele zware etappe in uh, de Giro d'Italia. Echt in het hooggebergte. Dus, Goed, daar gaan we het over ja, dankjewel Dionne de Graaf. Uh, straks, dus het Sportforum. Om uh, vijf uur op Nederland 2. Mocht u iets anders willen dan de sport, uh, de aftrap van de Zomer Expo 2012. Uh, volgende week is Opium Weer uh, tussen half drie en half vijf. Dan onder andere Arthur Japin, die bekend maakt welke voorstellingen er genomineerd zijn voor het theaterfestival begin september. En er is muziek van Elske de Wal. U kunt reageren op dit programma opium@avro.nl uh, uh, opium of twitteren naar hashtag opiumafro of hashtag Hans Opium. Ik wens u nog een fijn weekend. Graag tot volgende week. Opium, Avro, Radio 1, het NOS-journaal. Meer dan 20.000 demonstranten doen in Frankfurt mee... aan een Occupy-protest in het financiële hart van de stad. De betogers noemen zich Blockupy... omdat ze met de demonstratie de toegang tot de Europese Centrale Bank... proberen te blokkeren. In groepen verspellen ze de zijstraten van het financiële centrum. Volgens de Duitse politie verloopt het protest vreedzaam.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 De hockeyvrouwen van Den Bos zijn voor de 14e keer in 15 jaar landskampioen geworden. Het tweede duel met Laden in de best-of-three finale eindigde in 1-1. Waarna Den Bos in de shoot de overwinning pakte. En zojuist is de landstitel bij de heren gegaan naar Amsterdam. Zij wonnen van Rotterdam. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Voef. Met zon en stapelwolken vandaag, het is droog gebleven. Het was 16 tot 22 graden, op een enkele plek misschien zelfs nog iets warmer. Eigenlijk een prima dag. En vanavond en vannacht blijft het ook droog met opklaringen. De temperatuur daalt langzaam tot een minimum van een graad of 10. De lucht wordt geleidelijk wel wat vochtiger. En dat betekent dat er morgen wat makkelijker stapelwolken gaan ontstaan. En dat betekent ook dat ze groter worden. In de loop van de dag is er kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Temperatuur pakt redelijk hoog uit. Het wordt 18 graden in Noord-Holland tot lokaal 24 langs de o de wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig kracht 2 tot 4. Maandag is het dan weer op de meeste plaatsen droog en 23 graden, dinsdag een enkel buitje. Daarna een overwegend droge periode met steeds meer zon en de temperatuur blijft boven de 20 graden. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag, dames en heren. Dit is uh, Langs de Lijn op zaterdagmiddag 19 mei. Tot zes uur zijn we er met het sportforum. Straks praten we met onze gasten Leo Driessen, Mario van der Ende en Tom Boot... over uh, de sportzaken van afgelopen week. En natuurlijk volgen we ook alle grote wedstrijden deze middag. Zo ook de finales om het landskampioenschap voor de hockeyers. Eerst de mannen maar even. Amsterdam of Rotterdam? Gerard de Groot? Of, of weten we het nog niet? Jazeker, we weten het. Op de achtergrond ebt het applaus net weg. Het is het applaus van de verliezer van Rotterdam. Want Rotterdam heeft het niet kunnen bolwerken. In twee wedstrijden was Amsterdam de sterkere. 3-2 werd het afgelopen donderdag. Vandaag werd het 2-1 in het voordeel van Amsterdam. Amsterdam dat bij de rust al met 1-0 voorstond door een doelpunt van Billy Bakker... Rotterdam kwam langs zij na een offensief. Zeg maar 10 minuten na rust. Toen was Rotterdam duidelijk de bovenliggende partij. Hertzbergen, Jeroen Hertzbergen, scoorde. Omdat Weusthof de strafcorner niet wilde of niet mocht nemen. In ieder geval, hij had er al zoveel gemist in de, de play-off wedstrijden Een stuk of negen inmiddels. En de tiende die ging naar Jeroen Hertzbergen. Die scoorde wel. 1-1 werd het. En kort daarop uh, Verga, Valentin Verga. Een van de internationals die uh, voor de Olympische Spelen natuurlijk opgaat. Hij scoorde 1-2 in. Het voordeel van uh, Amsterdam. Takema maakte het daarna zijn eigen ploeg aanvoerder Takema een beetje moeilijk. Ging een onnodige overtreding op de middenlijn, kreeg een gele kaart. En toen moest uh, Amsterdam enige tijd, een minuut of 7, 8, met 10 mensen spelen. Rotterdam kon niet profiteren. En Amsterdam speelde uiteindelijk vrij simpel naar de 2-1 overwinning. Twee wedstrijden is voldoende geweest dus voor dit kampioenschap van Amsterdam. Het is een opvolgend kampioenschap. Vorig jaar onder leiding van Taco van der Honert de coach. Kampioen ook Taco van der Honert vandaag weer aan het roer en het hele seizoen bij Amsterdam. Wind van Rotterdam. en. Rotterdam, ja, is een uh, teleurgestelde ploeg. Ze wilden voor het thuispubliek, want ze waren hoger geëindigd dan Amsterdam. Ze hadden het voordeel van de thuiswedstrijd, de laatste twee thuiswedstrijden, indien die derde nodig zou zijn. En het thuispubliek is zeer teleurgesteld. En Amsterdam? Amsterdam viert natuurlijk feest. Is kampioen van Nederland. De tweede kampioen. Want ook bij de vrouwen waren maar twee wedstrijden nodig. En uh, heeft Laren het niet volbracht tegen Den Bos? Vandaag was het natuurlijk wel spannend. Er waren shoot-outs, eerste verlenging en daarna shoot-outs voor nodig. Maar Den Bos is opnieuw kampioen van Nederland bij de vrouwen. Dankjewel, Gerard de Groot. Den Bos dus bij de vrouwen en Amsterdam bij de mannen. En dan heb ik wel een teleurgestelde gast meteen, hè? Mario van der Enne. Oh, ja, oh, gaat zal... om Laren of niet? Nou ja, het is jammer, maar uh, Den Bosch, uh, ja, absoluut verdiende kampioen van Nederland. Ja, je was erbij, hè? Ja, ik was erbij vanmiddag. Ja, en, uh, ja, de wedstrijd werd 1-1. Ja. Ja, en ik denk ook dat dat de juiste uitslag was. Maar ja, dan uh, krijg je de ballen, de, de shootouts. Ja, En daar was uh, Den Bosse gewoon veel beter in. Want uh, de topscorer van Nederland, Kim Lammers, die miste. En ik geloof, uh, Carlijn Welten miste. Ja, dan is het. Uh, dat zijn toch twee eigenlijk zekerheidjes. Ja, en die moet je benutten, als ja. je wil winnen. En dan maakt uh, Laren ook een diepe buiging voor de landskampioen. Nou ja, het is, het is pas die veertiende keer in 15 ja. jaar, dus wat dat betreft kun je blijven ja, buigen. Ja. Ongelooflijk. <laughs> um, goed, de titel uh, naar Den Bosch voor de vrouwen. Maar echt makkelijk ging het niet, daar horen we Maartje Paum over. Ja, het was zeker geen makkelijke wedstrijd. We uh, kwamen vrij snel wel op 1-0 voorsprong. En uh, ja, Lara kwam eigenlijk vlak voor rust, net weer terug in de wedstrijd. En uh, tweede helft kon alle kanten op, verlenging kon alle kanten op. En het was echt gewoon uh, geen mooie hockey, maar gewoon keihard werken en... Uh, Uiteindelijk is het shootout en dan is het echt gewoon 50-50 en uh, komen we winnen uit de strijd. en dat, uh, ja, dat geeft gewoon een super gevoel. Ik ben zo trots op gewoon deze groep waar we nu het weer mee geflikt hebben en weer landskampioen zijn geworden. En, ja, hoe hard we gewerkt hebben deze play-offs na de eerste slechte wedstrijd van Amsterdam. En daarna hebben we gewoon laten zien dat we keihard kunnen knokken en dat vind ik gewoon echt heel mooi om te zien. Heel trots. Hadden jullie veel op die shootouts geoefend? Ja, we hebben zeker veel getraind. De laatste twee, drie maanden na iedere training... Uh, de vijf, zes mensen die een shootout zouden nemen hebben iedere keer opnieuw getraind. En, uh, iedereen wist precies wat hij ging doen. Maar dan is het nog steeds een spel tussen de keeper en de speler. Het kan nog steeds alle kanten op, maar we hadden er veel vertrouwen in, in ieder geval van tevoren. Ja, want er uh, staat geen minste keeper daar, hè? Die Joyce Schombroek is wel een hele goede keeper. Ja, natuurlijk. Uh, zeker vorige, vorige week in Den Bosch uh, was ze uh, fantastisch. En, uh, vandaag had ze het iets minder druk dan, uh, dan de vorige wedstrijd. Maar ja, ze is gewoon een goede keeper. En ik ben heel blij dat we vier van de vijf shootouts gemaakt hebben. En, uh, ja, ik ben gewoon super trots op het team, echt. Je is al de veertiende titel voor de bos in de laatste 15 jaar. Hoe flikken jullie dat nog steeds? Ja, het is echt heel bizar. En wat ik ook zei, de bos gewoon echt goed in is, is gewoon keihard werken en voor iedereen mee te strijden. En je ziet gewoon hoe ver je kan komen als je dat iedere keer doet. En ik denk dat echt dat de kracht is van een bos. Maar je moet ook goede hockeyers hebben, toch? Ja, daarnaast wil ik zeggen, hebben we hebben ook gewoon een aantal spelers die gewoon, ja, gewoon heel veel kwaliteiten hebben. En, maar als je die twee samen combineert de kwaliteiten met het harde werken, dan uh, kom je in heel end. En, uh,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 Ja, vorige week deed je zelf niet mee, maar het was wel een verschil van dag en nacht, hè, die wedstrijd van vorige week en die van vandaag. Ja, dat, uh, dat kan je wel zeggen. Maar goed, dat wil je ook echt niet uh, nog een keer laten gebeuren. Want we schamen ons kapot met het vertonen spel van vorige week. Dus uh, we moesten echt uit een heel ander vaatje gaan tappen. Alleen al, als je, weet je, als je kampioen wil worden, dan moet je dat ook niet. Dat is gewoon, kan niet, wat we dat vorige week gedaan hebben. Dus uh, nou, dat hebben we zeker gedaan. En uh, nou ja, op dat deel ben ik dan ook nog wel uh, trots. Maar ja, je koopt er niks voor. Even over jou persoonlijk. Vorige week niet meegedaan. Een beetje last van je hemstring. Hoe is het nu? Ja, het is goed gegaan. Ik ben nu wel een beetje moe. En ik merkte op het einde van de verlenging schoot een verlengingsgrote kramp in twee kuiten toen ik daar de bal kreeg. Dus toen uh, uh, merkte ik wel, dan merk ik wel dat ik afgelopen weken niet zo heel normaal getraind heb. Maar uh, hij heeft het gehouden. En uh, nou ja, op naar de zomer, zou ik maar zeggen. En nog een toetje volgende week de ECC nog, hè? Ja, maar ik moet wel even kijken hoe... Ik ben iets te snel gegaan. Wel met mijn hemstring een risico genomen. Dus uh, even kijken hoe deze week doorkom. En als dat een risico is, dan uh, weet ik niet of ik die uh, Europa Cup ga spelen. Dan gaan we naar de Ronde van Italië. De veertiende etappe wordt gereden met Joachim Rodriguez in de roze Leiderstruit. Dat zou wel eens anders kunnen zijn, alhoewel, het is natuurlijk een fantastische klimmer. De renners zijn het hoogbergt ingegaan. Sebastian Timmerman volgt de etappe voor ons. Gaat het klassement op zijn kop? Sebastian? Voorlopig nog niet, maar iedereen gaat er wel vanuit... dat er wel wat verschillen uh, gemaakt gaan worden... in die hele, hele lange klim naar Cervinia. Dat is de plek waar we eindigen vandaag. Uh, bovenop een berg van uh, zo'n 2 kilometer hoog li hoogte... Uh, ligt dat dorpje tegen de Zwitserse grens aan. We bevinden ons dus in het uh, noordwesten van de Alpen. En inderdaad de eerste echte bergetappe met een monsterlijke klim. 28 kilometer lang is de slotklim. En er is op dit moment nog 10 kilometer te rijden door twee koplopers... Die spelen trouwens geen rol in dat algemeen klassement... maar zijn natuurlijk wel het vermelden waard, want ze rijden op kop in de rit. André Amador komt uit Costa Rica, reed heel lang solo aan de leiding... en heeft net gezelschap gekregen van Alessandro De Marchi, dat is een Italiaan... en rijdt voor Androni Giocattoli. Op 20 seconden rijdt een Tsjech, dat is Jan Barta. Op 1 minuut 25 twee Italianen, Montaguti en De Negri. Het zijn allemaal renners die eigenlijk al heel de dag in de aanval waren... en lange tijd met z'n allen, met z'n achten in totaal... Kop hebben gereden. Het peloton rijdt op 6 minuten en 16 seconden van het leidende duo. En in dat peloton zit nog altijd heel makkelijk tussen aanhalingstekens de Joaquin Rodriguez in zijn rode le roze leidenstrui. Want hij weet dat het tempo in dat peloton niet gemaakt moet hoeft te worden door zijn ploeggenoten. Nee, Ivan Basso, de nummer 8 uit het algemeen klassement en tweevoudig oudwinnaar van de Ronde van Italië. Hij staat op 57 seconden van de Joaquin Rodriguez en Basso heeft zijn ploeggenoten op Opgezet. Daar wordt dus het tempo gemaakt. En dat tempo ligt te hoog om aan te vallen. Voorlopig is het dus nog wachten op een aanval... op die leidenstrui van Joaquin Rodriguez. Maar hard gaat het wel, want je ziet de seconden werkelijk waar... heel snel afnemen, de voorsprong heel snel afnemen... van die twee man aan de leiding. Maar met 6 minuten en 30 seconden 13 seconden voorsprong... op 9,5 kilometer van de finish van de top... zou het wel kunnen dat de strijd om de dag zegen gaat... tussen Amador en de Marquis. Of Jan Barta moet daar nog terugkomen... Komen, die check. En we wachten, wachten, wachten totdat een van de mensrenners uh, de aanval gaat plegen op Joaquim Rodriguez. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, de drie mannen die hier aan tafel zagen zitten. Leo Driesen, voetbalcommentator, welkom. Houdscheidsrechter Mario van den Ende, welkom. Tom Boots, natuurlijk ook, welkom. Um, Zullen we het moment van de week eerst eens even gaan doen? Leo. Ja, er was uh, felle concurrentie. Gelukkig mag ik het als eerste roepen. Maar we waren, eigenlijk hadden we het alle drie wel een beetje in onze uh, gedachten. Uh, uh, uh, het moment van uh, Oranje onder 17. En dan uh, kies ik daar dan nog weer uit in de 92e minuut. De manier dat ja, ja, ja. Soms dus ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt gelijk. Ga je gelijk even. Ga ja. even ja. ja, maar ik ga jou nou de komende anderhalf uur ook. Uh, nee, maar dat mag. Dat wordt gezellig. Hebben dat al die mensen weer gaan mailen? straks? Dan ja, nee, ja, even scherp blijven. Nee, heel goed. In de, maar in de tweede minuut van de blessure-tijd. En er was maar twee minuten blessure-tijd. En ja. daar dan, zeggen inderdaad, komt een bal. Oh, uh, misschien hebben. Niet iedereen heeft die goal gezien, maar die is van een rust. Die verwacht je bij een routinier. En dan ook nog niet eens. Die bal wordt uh, van rechts helemaal naar de linkerkant geplaatst. En Akolatze, de invaller. Krijgt die bal en ja, hij neemt een keurig aan. Maar normaal gesproken zou je zeggen, in zo'n situatie. Hij haalt vol uit, maar hij doet het heel bekeken, binnenkant voet en uh, lepelt de bal eigenlijk zo alle bergkant tegen de zijkant van het netje in, in, in de verre hoek. Ja, het was een <laughs> ongelooflijk belangrijk moment. Want uh, gelijk. En meteen daarnaast die is ook feilloos namen. Dat was mijn moment. Ja, dat is duidelijk. Nou, ik hoef aan Mario van der N niet meer te vragen. of. of uh... Heb je nog een ander moment gezond? Ja, ja nee, maar we hadden het voor de uitzending over. En ja. toen, uh, ja, dit was ook een moment dat we gaan er later misschien nog een keer over hebben. Ja. Uh, mijn moment was uh, eigenlijk dat... Uh, ja, praat ik over uh, toch een, ja, een soort competitievervalsing... in de promotiewedstrijden voor de, voor de nakompetitie. Dat uh, twee spelers van Sport, uh, Joppe en Altheer... en uh, twee spelers van FZD en Bosch, van Buren en, uh, en Peters... Niet spelen tegen hun clubs waar ze volgend jaar tegen uitkomen. Ja. En dat vind ik uh, zeer verbazendwekkend. Dat je ja, uh, je contract hebt bij een club. En dat je dan zegt: joh spelen tegen VVV. Maar ik volgend jaar spelen speler, laat mij maar me niet meedoen. Ja, want dat is het. Hè? Ze vinden dat te moeilijk. Ze kunnen daar niet, uh, nou, ze kunnen daar niet mee leven, geloof ik. Hè? Met dat idee dat ze. Nee, zo... nou ja, goed. Ik, uh, misschien is er iets voor te zeggen. Maar in mijn, uh, ja, in mijn gevoel uh, komt dat in ieder geval nu op. Ik heb ook nog eens een keer uh, Remco van der Schaaf meegemaakt. Die was uitgeleend bij Vitesse. En die moest toen een wedstrijd spelen, Vitesse-Fortuna Zittert. En hij speelde toen bij Fortuna Zittert. En toen, euh, toen riskeerde hij zelfs nog een gele kaart om, om in ieder geval ja, te winnen. En daar kreeg hij toen van Vitesse, waar, waar hij onder contract stond, wel ja, veel commentaar op. Maar volgens mij is dat toch de juiste instelling. Want degene die jou betalen, daar mag je toch wel voor werken, denk ik. En wat ja. te denken van Kees Luis? En Kees Luis, Excel Ja, ook zo'n voorbeeld. Maar je vindt het vervals? Ja, nou, ik, nou, ik vind het gewoon niet horen. Nou ja, ja, ik moet wel iets, iets uh, in het voordeel van die, van die jongens bij Den Bosch... daar was ik toevallig. Uh, wat er gebeurd is, is dat ze schijnen wel via de sociale media. Dat is tegenwoordig ook een extra factor... waar we jaren geleden misschien ja. nog niet zoveel mee te maken hadden. Ongelooflijk druk te zijn gezet. Bedreigd zelfs. Ze zijn ook niet in het stadion geweest bij de oh. wedstrijd. Ja... Ik, ja, ja, ja. Ik, ik zou er ook niet over twijfelen om, om het gewoon toch te spelen, maar die extra factor is er wel. En je moet ook maar afwachten hoe je zelf bent onder zo'n situatie. Ja, dat zeg ik, maar <laughs> ik zit niet zo in nou, elkaar. Ik had nee. gespeeld. Nou, vooral onder druk van de sociale media, zoals jij het noemt. Daar had ik juist gespeeld natuurlijk. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik hoorde Mario net over die twee spelers, of die vier spelers vier. eigenlijk. En toen vroeg ik me af als coach, waarom gaat de coach daarmee akkoord? He, want die gingen heel erg makkelijk mee akkoord. Nou, Groenendijk was daar duidelijk in. Want dat, dat ook. Hij zei, ja, op het moment dat die twee spelers bij mij komen... twijfel ik die spelers. En dan heb ik ze niet meer nodig. En zei, ik heb alleen maar spelers nodig. Niet ja, ja, die misschien die, die, die, gebruikt hij het ook als ja, een soort motivatievoorbeeld. Ja, maar goed, als hij ze niet meer nodig heeft... aan het eind van de maand zitten we, dus krijgen ze wel een check. En dan zeggen ze, nee, uh, niet nee daartegen, hoor. Ja. Dus ik vind het zo vreemd. Maar is het niet gewoon een, uh, uh, nou ja, redelijk menselijk? Ik, ik, ik hoorde hem zeggen, we hebben ze even weggestuurd. Zo van ga er nog even over nadenken. Ze kwamen terug, zeiden, ja, we, het plukt ons nog steeds niet. We kunnen dat niet. Is het zo erg? Nee, maar dat moment is al voorbij. Als spelers naar de trainer toe komen van uh, trainer uh, Horissen... Ja, dan zou ik als, als trainer ook zeggen, van, uh, ja, die, moet, die heb ik niet nodig. Want die twijfelen nu al, zelf. Ja, als die twijfel bij die spelers zelf zit... Uh, los van wat je daarvan vindt, zou ik als trainer zeggen... Van, nou, dan stel ik je maar niet op, want uh, dat kan ik niet gebruiken. Ja, maar je zegt nu menselijk, maar het is ook... Nou, dacht, misschien kun je het ergens voorstellen ja, dat... Het... Nee, want nee. ze hebben ook nog teammaatjes, Die laten ze wel even in de steek natuurlijk. één uh, ja. of twee of drie jaar mee gespeeld hebben. Ja. En, dat, uh, ja. en je ja. club. Ja. Want de club heeft het er ook in jou zien zitten. En die, ja. Ja, dat, die zet je toch ook in zijn ja, nou, nou, Maar het, het zal wel de nieuwe mode worden, want dat is vroeger toch ook wel gebeurd, denk ik. Ja. Nou ja, ik zei het nog, uh, Luiks, bij Excelsior... Ja. Maar, maar ze hebben het wel. Uh, uh, GroenDijk, slimme trainer. Die heeft het wel zoals dat zo mooi heet. Jij zou dat ongetwijfeld ook gedaan hebben in zo'n situatie, Tom. Uh, uh, positief omgedraaid. Door uh, uh, weer met uh, degenen die overblijven. Ja, als een soort motivatie. Je, je wat ja. sterker te maken. Ja, maar wat, wat had jij gedaan, Tom? Ja, ik weet het niet. Als ze uit zichzelf komen. Ja, ja zij zijn gekomen. Ja. Het ligt ook aan mijn bui, hoor. Ik had misschien <laughs> ook gezegd. En je, en je speelt maar dood gewoon, hè? Want. Ja, je staat onder contract en je speelt. En ik kan me ook niet voorstellen dat die jongens dan niet goed zouden spelen. Nee. nee ze hadden en, want, waarom krijgen ze geen boete dan? Ik weet niet wat Den Bos nog gaat doen. Nee. Die willen ook eerst deze, deze wedstrijd van morgen spelen, denk ik. Ja. Ja. ja, goed. Dat is ook niet fair om de uitslag van morgen af te wachten. Om daar een uh, nee, oordeel je, over te nemen. Nee, hebben. ik zeg niet dat ze er wat mee gaan doen. Maar, ja. maar die willen, denk ik, geen. Uh, ja. Ik denk wat Willem II onderschat heeft. Want het was al wel een tijd bekend dat die tweede heen zouden gaan. Maar Willem II heeft nooit gedacht dat Den Bos de, de graafschap uit zou schakelen. En dat ze dus op het laatst tegen elkaar zouden komen ja. spelen. Maar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, zo is het gegaan. Ja, nee, nee, dat zal. Het zo is ik. eigenlijk te hopen dat Den Bos wint. Want dan gaan die jongens naar Willem II toe. En dan ja. speelden ze in dezelfde klasse. <laughs> <laughs> in de Jupiler League ja. ja, bovendien krijgen ze, ze tekenen daar. Maar ze tekenen of een Jupiler contract of, of een Eredivisie contract. Ja, ja. Dat is tegenwoordig zijn die clubs wel zo slim. Ja. Ik wil nu naar het moment van okay. toen. Oké. Sorry. Nee, nee hoor. Hoef ik ja, niet zo te zeggen. we een vijf ja. te verder zijn. <laughs> ik, nou ja, het is interessant. <laughs> ik wou ook even naar Oranje Onder, 17. Die hebben de Europese titel dus gewonnen. Ja. Uh, het normaal oranje moet het nog maar even doen, zal ik maar zeggen. <laughs> en dat is al de tweede keer achter elkaar, maar ik vind het zo leuk. Ik kom uit een andere sport. Er is kennelijk toekomst voor het Nederlands voetbal. He, als die jeugdteams zo goed op internationaal vlak... dan zal het toch wel wat doorgroeien. En ik denk dat onder de 7 en kijk Mario niet de enige jeugdteam is wat goed presteert. He. Ik herinner me nog van een aantal jaren geleden... Foppen de Haar met Jong Oranje en zo. He, ja. Dus dat is een goed teken voor het Nederlands voetbal. Ja, ik, ik denk altijd, zo tour, als ik heb die wedstrijd, uh, een aantal wedstrijden zit te kijken van, uh, uh, van onder de 17... Uh, de resultaten vond ik nog niet zo geweldig. Ze wonnen van Slovenië met 3-1. Ze speelden gelijk tegen België 0-0. Ze hadden een salonremise met, uh, met Polen 0-0. Want uh, toen konden ze allebei met een gelijkspel verder naar, naar, de naar de halve finales. Van Georgië en met 2-0. En ook uh, als je ze tegen Duitsland zag spelen, ik weet niet of jij de wedstrijd hebt gezien, ja, had, ja, zeker. vond ik ze niet de bovenliggende partij. Ik heb de statistieken er nog even bij gehaald. Ze hebben twee corner's gehad. Ze hebben twee uh, doelpogingen gehad, waarvan één op de lat en één dan uh, die schitterende goal. Dat was inderdaad een fantastisch doelpunt. Ja, dan denk ik van... Uh, het is natuurlijk hartstikke leuk dat je zo'n toernooi wint. Maar heeft het uh, garantie voor de toekomst? Eh, als ik, ik heb ook nog even uh, terug zitten kijken naar het elftal of de selectie van 2005. Toen speelde bijvoorbeeld Nederlands, uh, het uh, WK in Nederland onder de 21. Als je dan ziet zeven jaar later hoeveel spelers er door zijn gestoten naar het Nederlands team. Als je de selectie ziet, dat zijn Vlaar en Afvalaai die nu nog meegaan naar, uh, naar de EK... En je had ook het onder de 17 wat derde werd op het WK in Peru in 2005. En daar zitten nu twee spelers in, Krul en Anita. Ja, maar dat is, ja dus het is mooi, dus maar het, dus het zegt, het, niet, nou, het zegt zo veel. niet Het zegt me niet zo gek nee, veel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook goed, je hebt natuurlijk een heel sterk een hele sterke kern van het Nederlands team. Dus daar moet je echt tegenaan kunnen vechten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat, uh, ja, dat uh, de competitie, of in ieder geval de opleiding in Nederland... Ja, toch wel garant staat voor het uh, ontwikkelen van talent. Maar ja. ja, ja, dat, dat, nou, dat spelers niet massaal doorstoten is van alle tijden. Hè? Dat, dat, dat nou ja, is ook in, nee, maar daarom zeg ik, het is nog geen garantie. Het is, daarom nee. zeg ik ook, het is geen garantie dat je automatisch doorstroomt. Maar wat en, misschien wel positief is, wat, wij nu, wat jij nu op, opzond... Als, als wat wij niet herkennen uh, aan het zeg maar, normale uh, Nederlands voetbal, want he, wij staan er onbekend van, van he, mooie, mooie dit, mooie dat. Dit is he, zoals ze dit toernooi gespeeld hebben, is gewoon op resultaat. En, ja, en zeker ook de manier waarop ze vijf penalties benutten. Ja, dus en, het was, uh, het niks op aan te merken. En toernooi voetballers. Goed. Dat was zo goed. Nou, vergeet, vergis je niet even dat Engeland, uh, uh, Italië, ik geloof Frankrijk ook, hebben gewoon niet meegedaan natuurlijk. En Frankrijk wel. Frankrijk ja, ja. wel. Ja. Spanje dan. Ja. En uh, nou ja, maar goed, dan, dan zeg ik van. Het, het geeft nog geen garantie, maar het is in ieder geval ja. een, een positief punt. En uh, laten we blij zijn dat we nog uh, af en toe die uh, rode blauwe vlag eruit kunnen halen bij een teamsport. Ja. Over die, ro die ro rode-blauwe vlag uithaan, gesproken bij, uh, bij Oranje. Uh, het grote Oranje. Die voorbereiding is begonnen hè, afgelopen uh, maandag. Voorbereiding op het EK. Het uh, begon met een groepje van ongeveer 20 spelers. Een dag later werden de eerste afvallers bekendgemaakt. Uh, dat Vitesse-verdediger Alexander Buutner niet meeging was uh, minder opmerkelijk. Zelf vond hij het ook niet zo'n probleem. Maar hij had in ieder geval een bijzondere week. Ja, een rare week. Ik denk ook een hele mooie week voor mij geweest. Uh, met Nederlands elftal. Ik heb daar mijn ervaring op kunnen doen. En, uh, super trots natuurlijk dat ik, dat ik daarbij heb gezeten. En een super mooie ervaring. En, uh, ja, maar als je dat allemaal mee mag maken en uh, met zulke spelers mag trainen. En, uh, ja, dan is dat een super ervaring. Ja, ocht, dan werd het ineens heel erg stil. Ja, maar had het wel gezegd, hoor. Ja, ja. ja echt. was klaar? Ik zat, ik zat met die... Nou, zeg, Punt. helemaal stil op mijn oren. Ja. Um, dat was Alexander Butner. Um, even naar het afvallen van Urbi Emanuelsson. Uh, een belangrijke kandidaat voor nou ja, het probleemgeval is het een beetje. De de back positie bij het Nederlands elftal. Was er iemand van jullie verrast dat hij afviel? Nou ja, Emanuelsson? Blijkbaar is hij in de ogen van Van Marwijk geen kandidaat voor die positie. En eigenlijk heeft Van Marwijk dat, in de, vo, voordat hij deze beslissing nam, eigenlijk al een al, al paar keer gezegd. Als je goed naar Van Marwijk luistert, is bijna elke beslissing van hem een logische. Hm. Hij heeft uh, uh, een paar maanden geleden gezegd, ja, Emanuelzand doet het aardig en verrast mij op die positie. Maar op die positie waar hij mij zo verrast, heb ik al heel veel goede spelers. Ja. En ja. klaar dus. ja. Dus ja, ik zou er niet zo verbaasd over zijn. Nee, maar goed, waarom heeft hij hem dan uitgenodigd? Dat is eens een ja. beetje de vraag, hè? Hoe werkt dat? precies. Daar ben ik ook benieuwd naar. Want ik heb ook begrepen dat hij, dat hij niet netjes is afgezegd. Ja, precies. En dat, dat zijn twee dingen die me daar wel in verbazen. Het zijn details die ook eigenlijk helemaal niet bij het Nederlands Delft passen sinds Jansma en Van Marwijk daar de scepter zwaaien. Dus daar ben, ik, daar ben ik nieuwsgierig naar, inderdaad. Ja, want hij gaf aan dat hij... Een zeer late reactie, hè? Hij heeft dat gewoon gisteren pas gehoord. Gisteren heeft hij een telefoontje gekregen waarom hij is is afgevallen. Ja. Ja, dus Laten laat. we ja. even naar, naar Bas Tiggeler. Bas, jij, ja. jij bent bij het Nederlands al. Dit is nog steeds iets uh, wat de mensen bezighoudt. Hoe kan dat nou? Nee, ja, goedemiddag, overigens. Uh, ik, ik, dat houdt iedereen hier ook wel bezig. Wat mij vooral verbaast, uh, wat Leo net zegt, terecht hoor, want Sond is in de ogen van Van week dus niet een linksback, maar iemand die in aanmerking komt voor de posities daarvoor. Wat mij verbaast is dat hij Zond naar huis stuurt, maar bijvoorbeeld Siem de Jong wel hier houdt. En dat is toch min of meer, dezelfde positie zou je zeggen. Ja. Dus dat vind ik wel merkwaardig, dat die dus blijkbaar in de hiërarchie hoger staat. Dat vind ik echt gek. Ja. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar ik nog het minste snap van het hele verhaal. Kijk dat je zegt, Immanuel zonder voor mij geen linksback, want daar heb ik anderen voor. Nou prima, dat mag. Ja, maar de, de, de manier waarop wordt uh, ook ter discussie gesteld. Ja, dat is niet heel mooi. Nou ja. Ik vind het ook gek. Ik bedoel, je hoort als speler, uh, of je hem nou oproept of afbelt of wat dan ook, volgens mij eerst altijd even zelf in te lichten. Gek is dat als je vraagt naar bij Van Marik een vraag stelt uh, over een opstelling. Tijdens de persconferentie, dan is per definitie het antwoord: ja, wat denk je nou dat ik dat aan jullie ga vertellen? Dat vertel ik eerst aan die jongen zelf. Ja. En dan komt er zoiets belangrijks als dit, en dan vergeet je dat even. Ik vind het heel gek. Ja, jij, bent bij, jij bent nu bij, uh, bij de training geweest, hè? ze hebben vanochtend weer getraind. Ja. Wat was dat voor training? Ja, nou ja, kijk, het. het, het de training vind ik wel vrij fel en vrij serieus. Laat ik daarmee beginnen. Het was natuurlijk ook de verjaardag van de bondscoach. Uh, dat maakt de sfeer wat feestelijker. De uh, vrouwen en kinderen van de spelers zijn er allemaal nog. Dat maakt uh, de sfeer zeker aan het einde van de training allemaal wat losser. Maar tussendoor vind ik dat ze een heel fel en agressief trainen. Ze hebben partijtjes gedaan, 7 tegen 7. Uh, met telkens doorwissel uiteraard. En, en je ziet dat als het... In het begin is het allemaal heel vriendelijk. En dan wordt er gewoon leuk getikt en gevoetbald. En vervolgens dreigt een van die... Teams dreigt te verliezen. En dan worden ze zo ongelooflijk bloedjagereinigd. En dan staat er een hele lieve masseur, Job Smit. Of Jos Smit moet ik zeggen, dat is uh, nou, een masseur van Oranje. Die is van gelegenheid scheidsrechter. En die maakt dan een keer een beslissing waarvan je kan zeggen. Nou, Jos, klopt dat wel? En die wordt dan de huid volgescholden door Van Bommel en Snijder. Ja, wat dat betreft verandert er de, niks. Zeg Mario van de Elle, wat dat betreft verandert er niks. Nee, dat is ook zo. Is echt, maar ze, ze willen gewoon niet verliezen. Dat kunnen ze gewoon niet. Dat vinden ze verschrikkelijk. Zelfs op dit soort partijtjes, Maar ik vind het wel een goed teken. Want je ziet als ze zich boos maken en opwinnen, dan gaat ook meteen in zo'n partijspel gaat het tempo omhoog. Er wordt agressief gespeeld, er wordt goed gespeeld en dan komt er iets over die ploeg dat ze zeggen, maar nou zullen we toch even laten zien wat we kunnen. En dan zie ik toch echt wel hele mooie dingen. En dan zie ik toch wel weer heel knap voetbal. Ja. Mag, ik, mag ik het vragen, Bas? Ja, tuurlijk. Ja. Is, is er een soort uitleg gegeven aan die procedure rond Emmanuel Son? Of is het gewoon nee, te... niks. het gekke oh. is dat wij ook hadden verwacht... Nou, dat uh, de bondscoach, want dat deed hij eigenlijk altijd wel... op zo'n eerste trainingsdag hier in het buitenland... nog even met, uh, met ons ging praten om even wat dingetjes uit te leggen... Uh, dat heeft hij nu ook niet gedaan. Dus wij hebben ook de Bondscoach sinds zij zijn selectie heeft teruggebracht naar die 27 ook nog geen uitleg gegeven aan ons, niks. Dus wij weten helemaal niets. Maar hebben jullie wel het gevraagd, Bas? Want als je niks vraagt, geeft je geen antwoord natuurlijk, hè? Nee, maar nou ja, dat is wel heel fijn, Tom. Maar als wij, niet, uh, wij kunnen van alles vragen, maar als de Bondscoach aan de overkant van het veld staat nee. en uh, de ja. loopt, dan valt er niet zoveel te vragen. Je hebt het cadeautje nog niet eens kunnen geven. Nee, precies. Nee, we hebben hem gewoon niet te spreken gekregen. Mag nee. ik nog één ding vragen? Heel kort, want we ja. willen nog even naar de team Sim hoe oud is die eigenlijk? Want het blijft me toch even... Uh, nee. Hoe oud is uh, Sim de Jong, Bas? Oh, Sim de Jong! De bed is 60, 23 ja, nee, nee. nee, ja, volgens mij. Dat valt mij ja, en nog wat, ja. Ja, maar misschien is hij zo'n stuk jonger dan Emanuel's van, en heeft... Nee, uh, nee. nee? Maar dat we ook hooguit twee, drie jaar ouder zijn. Maar... Oké. Okay. Bas, maar dan uh, nog, omdat hij bij in Nederland zich bewezen heeft, vind ik op die positie. Maar goed. Misschien Dank je wel voor zien, dit moment, Bas. Sorry, sorry ja, Leo, want ja. ik wil nog heel even naar ja. de Giro voordat het vijf uur is. Gaan we daarna verder ook over het Nederlands Elftal. Hoe is het in die veertiende etappe, Sebas? Drie, koplo drie koplopers inmiddels. Want André Amador en uh, Alessandro de Marquis zijn bijgehaald door Jan Barta. Ze zijn alle drie aan het pokeren. Er is geen verstandhouding. Ze moeten nog 4,8 kilometer tot de finish. En de laatste 1,8 kilometer zou je kunnen zeggen zijn vlak tot redelijk vlak. Dan kom je als het ware op een soort plateautje richting de finishplaats. Richting Servinia dat dus op twee kilometer hoogte ligt. Achter uh, die drie op drie minuten en 38 seconden rijdt het peloton waar de mensrennen. Nog altijd naar elkaar kijken. Waar José, José Rugano nu wel uit weg probeert te rijden, uit demarreert. Maar de renners die dicht bij elkaar staan in het algemeen klassement, dus ook de leider Joaquin Rodriguez, zitten naar elkaar te kijken. Goed nieuws ook, Tom de Slachter zit nog altijd in die groep met favorieten. En dat horen we graag. We zijn na vijf terug, dan praten we verder over wielrennen en voetbal. Graag tot straks. En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 Dit is Radio 1.